Ze hebben gezegd dat ze voor een zeker bedrag hun keuze voor het WK voetbal in 2018 en 2022 wel aan wilden passen. Er wordt ook onderzocht of er andere FIFA officials bij betrokken waren. Nederland en België hebben zich gezamenlijk kandidaat gesteld voor het WK van 2018. De FIFA maakt zijn keuze op 2 december bekend. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking en lichte regen. Vannacht overal bewolkt met buien en minima rond 7 graden.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 You're the one I love you so much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 Ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan.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 heb ik jou gedragen.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 verfrissend en opbouwend. Ja, dat is het zeker. Iemand die zei tegen mij ooit eens van uh, als je weer eens langs de zee wandelt uh, let op de zee en kijk naar Gods wonderen, zie Gods wonderen in de natuur. En Toen, ik, toen ging ik dat inderdaad beseffen van hey, die zee in Zandvoort die komt nooit verder, die komt nooit tot mijn huis en ik woon toch vlak bij de zee.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 earth, the sky, the sea, Prince of Peace, Prince of Peace. Conquering, Messiah, conquering Messiah, Savior of my soul. da yeah. yeah.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 Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Annemarie marie Rozing met het NOS-journaal. De protesten in Frankrijk tegen de pensioenplannen van de regering breiden zich uit. Luchtverkeersleiders hebben vanavond het werk neergelegd. De staking duurt tot woensdagochtend 7 uur. Verwacht wordt dat het protest in Frankrijk zal leiden tot ernstige vertragingen en uitval van vluchten. Ook vluchten vanuit Nederland krijgen er last van, zegt luchtverkeersleiding Nederland. De Franse luchtvaartautoriteit had voor morgen al veel vluchten geschrapt omdat het te weinig brandstof is. Onder meer vanwege dagenlange stakingen bij raffinaderijen. President Sarkozy zegt vanavond opnieuw dat hij niet bereid is om de plannen aan te passen. De formatiebesprekingen in België zitten vast en het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. De Vlaamse voorman De Wever informeerde aan het eind van de middag koning Albert... dat het hem niet was gelukt om de formatiebesprekingen vlot te trekken. De Wever had vorige week een verduidelijkingsopdracht gekregen. De koning wilde weten waar de partijen staan. Waarschijnlijk overlegt koning Albert morgen met de partijvoorzitters hoe het nu verder moet. De organisatie Claims Conference heeft een database online gezet met ruim 10.000 kunstwerken die door de nazi's waren geroofd. Onder de kunstwerken zijn schilderijen van onder andere Rembrandt, Van Gogh en Picasso. De werken kwamen uit meer dan 200 Joodse privécollecties in Frankrijk en België. De organisatie roept musea en veilinghuizen op om te controleren of stukken in hun collectie in de roofkunstdatabase voorkomen. De Wereldvoetbalbond FIFA begint een officieel onderzoek naar omkoping van officials. Twee...